12 uur. Dit is Radio 1, met Jurgen van den Berg. Goedemiddag. De regionale omroep L1 in Limburg heeft vorig jaar een verlies van 3 ton geleden. Hoe kan dat? Dat vertelt algemeen directeur Rob Stevens zometeen. Verder een mediaforum met Janneke Willemsen en Mark Vis. Nu eerst het NOS Journaal. Hier is Dorald Megens. Goedemiddag. Burgemeesters vinden gevangenisplannen van teven ondoordacht. Familiebedrijven krijgen het nu ook moeilijk door de crisis... En Assad laat weten dat de Russische wapens in Syrië zijn gearriveerd. Het is bewolkt, af en toe trekken er buien over. Later vanmiddag breekt de zon wat vaker door. Maar die buien blijven 15 graden langs de westkust, zo'n 19 in het oosten. Morgen kan het in Limburg nog wat regenen. Verder schijnt de zon af en toe en wordt het 22 graden. In het weekend is de regenkans klein. Dan daalt de temperatuur wel weer wat. 14 tot 19 graden wordt het dan. Ondoordacht en duur, zo noemen de burgemeesters van heer Hugo Waard, Breda en Berkelland... de bezuinigingsplannen van staatssecretaris Teve. Samen met de provincie Noord-Holland presenteerden ze vanmorgen een doorrekening... van de bezuinigingen op het gevangeniswezen. En hun conclusie is niet doen. Politiek verslaggever Michiel Breedveld. Michiel, vechten ze nou voor het behoud van werkgelegenheid in de regio? Dat speelt zeker een rol en daar winnen ze ook helemaal geen doekjes om. Want de gevolgen zijn natuurlijk groot. Als je 340 miljoen gaat bezuinigen op het gevangeniswezen... meer dan 3000 banen schrap, dan heeft dat natuurlijk gevolgen... vooral voor moeilijke regio's. Bijvoorbeeld 500 banen in Waard. in Breda zo'n 600. Maar, zo zeggen zij, er speelt veel meer. Burgemeester Hanter ter Heegde van Waard. Het is denk ik niet alleen ingegeven bij ons behoud van werkgelegenheid. Natuurlijk is dat van grote betekenis. Maar het is in ieder geval ook bij mij ingegeven door de absolute overtuiging... als burgemeester heb je een breed pakket op het gebied van openbare orde en veiligheid... dat de richting die men nu kiest niet een adequate richting is en dat dat voor de samenleving niet goed is... en veel negatieve effecten zal hebben. Dat zei Hanter ter Heegde, de burgemeester van heer Hugo Waard dus. Um, Michiel, dinsdag werd al bekend dat de gemeenten uh, ervan uitgaan... dat het ongeveer 1 miljard euro gaat kosten. Hoe komen ze daarbij bij dat bedrag? Nou, een negatief saldo dus. Hè? 340 miljoen bezuinigingen op de begroting van justitie. Maar totale kosten 1 miljard. En die kosten die worden dus uh, ja, afgewenteld op andere overheden, zeggen ze. Um, bijvoorbeeld Bijvoorbeeld de sluiting van 26 gevangenissen. ja Dan blijft de Rijksgebouwendienst opgescheed met lege gebouwen... waar ze verder niks meer mee kunnen. Kosten daarvan 400 miljoen. Nou, en daarbij komen nog eens veel kosten die afgewenteld worden op de gemeenten. Zo hebben zij laten becijferen. Extra kosten voor uitkeringen van ontslagen personeel... maar ook voor uh, thuiszittende gedetineerden met een enkelband. Uh, extra kosten voor toezicht en begeleiding. Um, ja, die kosten zouden bij elkaar ook nog eens zo'n 600 miljoen... Bedragen. Burgemeester Peter van der Velden van Breda. Kijk, als justitie zegt met deze plannen halen wij onze bezuiniging... en vervolgens wordt een deel van die bezuiniging in toename van kosten afgewendeld... bijvoorbeeld op andere overheden, zijnde bijvoorbeeld de gemeentes... dan denk ik niet dat je dit moet willen. Het is de Rijksoverheid die pleit voor integraliteit in begroting. integraliteit van beleid... Wel nou, nu, dan moet je dat op een andere manier invulling geven. Ja, en het interessante is dat deze twee burgemeesters van VVD en P van PvdA huizen zijn. Dus partijpolitiek is het niet gemotiveerd. Zij wijzen ook nog eens op maatschappelijke gevolgen. De onveiligheid neemt volgens hen toe. Het gevangenisregime wordt sterk versoberd. Waardoor er geen aandacht meer is voor resocialisatie en het terugdringen van recidieven. En uiteindelijk krijgt de samenleving daar ook de rekening van. Ik denk dat naar mijn mening hier heel snel hapsnapswerk is geleverd, en dat zal opnieuw gedaan moeten worden. Ja, dat uh, was opnieuw de burgemeester van Breda. De burgemeesters staan niet alleen in, in hun kritiek, ook het personeel. Zo bleek vanmorgen uit een enquête van de SP, deelt die kritiek. Uh, de rechters hebben dat al geuit, uh, de Raad voor de Strafrechttoepassing... allen krakende plannen van Teven. En de burgemeesters uh, hopen nu dat deze cijfers aanleiding geven... voor uitstel van het debat, wat nu al gepland staat voor aanstaande dinsdag... En uh, hoopt ook dat de Kamer teven zal dwingen uh, uh, alternatieven te onderzoeken. Want volgens de burgemeesters en hun berekening... Uh, vallen de pl uh, plannen van Teven samen te vatten onder de noemer Pennywise... maar pound foolish. Ja, en hapsnapwerken. En met die term hebben ze in ieder geval de 101 van NOS Teletext al gehaald, zie ik. Nou, heel goed. Michiel Breedveld, Dankjewel. Voor het eerst in bijna drie jaar is in de horeca de totale omzet gedaald. In de eerste drie maanden van dit jaar werd 1,7 minder omgezet. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek stegen de prijzen wel iets... maar werd er minder drank en eten verkocht. De daling was het grootst bij de cafés, ondanks een paar mooie dagen in maart. Vergeleken met een jaar geleden is er bijna 10 minder omgezet in die cafés. En restaurants zagen wel een lichte stijging van de omzet... maar dat was het gevolg van prijsverhogingen, want ook daar daalde het aantal bezoekers. Familiebedrijven maken zich steeds meer zorgen over hun bedrijf, blijkt uit een halfjaarlijkse peiling onder 258 directeuren van familiebedrijven. Een peiling die elk half jaar gedaan wordt over een latsgod bankiers. Mark Buitenhuis van Van Landschot, nu aan de lijn. Goedemiddag. Goedemiddag. Meneer Buitenhuis, euh, met die familiebedrijven ging het eigenlijk tot nu toe, ondanks euh, de sombere geluiden en de economische crisis, altijd nog wel goed, hè? Ja, uh, we zien dat, we zien dat uh, aan één kant nog steeds wel hoor. De familiebedrijven die zijn uh, zeker nog positief. Dat, dat, dat beschrijft ook zeg maar, een familiebedrijf. Maar wat we wel zien, de economische vooruitzichten voor de komende zes maanden... zowel voor de economie als voor de eigen onderneming zijn lager zeg maar dan uh, een half jaar terug en een jaar terug. En we doen dit onderzoek nu een aantal jaar en dit is eigenlijk de laagste score die we tot nu toe hierin zien. En waar meet u dat aan af dan, dat ze somberder zijn? Uh, we zien dat onder andere als we kijken naar de zorgpunten, dan uh, is men kritischer over omzetontwikkeling, prijsontwikkeling en werkgelegenheid. Dat zijn eigenlijk de belangrijkste punten waar de ondernemers aangeven voor de komende periode zich meer zorgen te maken. Minder opdrachten binnenkrijgen en bang dat ze personeel moeten gaan ontslaan. Ja, dat en zijn... onder... ja absoluut. Ja. En is dit nou een kentering? Is hier sprake van echt een, een soort van trendbreuk? Nee, dat, dat, dat zou te ver gaan. Uh, we zien nog steeds wel dat het merendeel van de familiebedrijven ja, positief is over de eigen toekomst. Uh, we zien hem dus wel een, een daling, maar om te spreken over een kentering, dat zou, uh, dat zou nu te ver gaan. Uh, ja. ja. Nou heeft u ze ook gevraagd, um, maar ja goed, het gaat, het, het gaat in ieder geval, um, ze zijn wat somberder. Dat kunnen we stellen. Die, die conclusie kan getrokken worden somberder dan, dan voorheen. Ja. ja, men, men is, men is uh, zeker somberder. Uh, men zoekt ook gewoon naar mogelijkheden om, om omzet op een hoger niveau weer te krijgen. Uh, continuïteit was in het verleden eigenlijk een punt wat minder uh, op de agenda stond. Dus de voortgang van de eigen onderneming. En daarvan zien we dat dat uh, in toenemende mate ook een onderwerp is wat in de barometer terugkomt. Dus in die zin zie je wel dat de ondernemers over het algemeen iets somberder zijn dan de periodes hiervoor. Ja. Goed, ook de familiebedrijven worden getroffen door de crisis. Of zijn in elk geval wat zonder doorgestemd. gestemd. Dank u wel voor, uh, voor de uitleg, meneer Buitenhuis van uh, Van, van Landschot. Graag gedaan. Goedemiddag. Dit is het NOS-journaal. Het Doorald Meegens. VWO-eindexamenkandidaten die nu al met vakantie zijn, daardoor het uitgestelde examen Frans uh, missen, mogen geen herexamen doen... heeft de voorzitter van de VO-raad gezegd op Radio 2 vanochtend. Alleen leerlingen die hun onvoldoende halen voor het reguliere examen... krijgen een herkansing, zegt VO-raadvoorzitter Slachter. Vandaar dat wij ook aanraden om, uh, mocht je een reis geboekt hebben... die echt te annuleren en examen te doen...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 President Assad in Syrië voert de internationale spanning rond dat land verder op. Tegen een Libanees tv-station vertelde Assad dat de eerste lading luchtafweersystemen uit Rusland inmiddels is gearriveerd in Syrië. Rusland beloofde begin deze week de levering van een nieuwe partij wapens als antwoord op het voornemen van enkele Europese landen... om de Syrische oppositie van wapens te voorzien. Correspondent Sander van Hoorn in Beirut. Eh, Sander, veelzeggend dat Assad dit via de Libanese televisie laat weten... Ja, weet je, het is een uh, heel erg uh, pro-Assad uh, televisiestation in Libanon. Uh, het is namelijk van Hezbollah. En Hezbollah heeft zijn uh, onverbrekelijke verband aangelegd met, uh, met Assad. En ze strijden op dit moment zij aan zij op meerdere plekken in Syrië. Sommige bronnen zeggen dat er wel duizenden Hezbollah-strijders uh, actief zijn in Syrië. Dus dit is een station waar je dit soort dingen tegen zegt. Het is bijna hetzelfde als de Syrische staatstelevisie. Vervolgens is dan de vraag hoe betrouwbaar is dit... als dit uit zo'n uh, pro-Assad-station uh, komt. Zijn die wapens er dan ook wel echt? Nou, weet je, ik betwijfel dat een beetje. Uh, het, het, het zou kunnen. Uh, het is uh, natuurlijk niet voor het eerst dat Rusland zegt... dat ze die wapens gaan leveren. Dat speelt al jaren en elke keer... Uh, vliegt Israël naar uh, Ru uh, Rusland toe om uh, te proberen dat tegen te houden. Dat is gelukt, maar Rusland blijkt nu echt uh, vast van voornemen om die wapens te leveren. Maar het is niet iets wat je in je handbagage stopt. Het is een raketbatterij, die raketten die kunnen uh, over een hele grote afstand vliegtuigen uit de lucht schieten. Maar er zit uh, radar bij, daar zit uh, personeel bij. Dus dat is niet iets wat je eventjes zomaar binnenvliegt. En Israël heeft deze week gezegd dat zij uh, er niet van bewust zijn dat die wapens al geleverd zijn. Dus... Of het echt waar is, ik waag het een klein beetje te betwijfelen. Ja, los van, van de vraag of het echt waar is... door dit zo nadrukkelijk naar buiten te brengen... wat, wat, wat wil je op die manier bereiken, Assad? Op dit moment is er een uh, politiek steekspel bezig. bovenop de dagelijkse hoeveelheid doden en gevechten en gewonden. die er uh, in Syrië zijn. En dat heeft alles te maken met een grote conferentie. die in juni plaats zal moeten vinden in Genève. Mensen proberen daar natuurlijk een zo goed mogelijke uitgangspositie te krijgen. En dit zou daar onderdeel van kunnen zijn. Assad neemt daar trouwens wel een risico mee. Want dit zijn uh, wapens die heel ver, uh, uh, op hele grote afstand. vliegtuigen uit de lucht kunnen schieten. boven Israël bijvoorbeeld, dus vandaar dat belang van Israël om die levering tegen te houden. En Israël heeft al gezegd dat op het moment dat zij denken dat die wapens actief zijn in Syrië, dat ze dan zullen aanvallen. Dus hij neemt hiermee wel degelijk een groot risico door dit zo te zeggen. Sander van Hoorn in Beirut, dankjewel. Het kabinet gaat fors korten op subsidies in het onderwijs. Volgens minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker gaat er vooral bezuinigd worden op subsidies die niet bijdragen aan echte onderwijstaken. Met die maatregel is zo'n 200 miljoen euro gemoeid. Het kabinet wil onder meer stoppen met het subsidiëren van Nederlandse instituten in het buitenland. En verder gaat er geen geld meer naar ouderorganisaties, humanistisch vormingsonderwijs en godsdienstonderwijs op openbare scholen. En ook niet meer, geen geld meer voor het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis. De Amerikaanse schrijver Jack Vance is overleden... op 96-jarige leeftijd in Oakland. Vance heeft in totaal zo'n 60 science-fiction, fantasy... en mysteryboeken geschreven. In Nederland worden Vance tot de meest gelezen fantasy-schrijvers. paar bekende titels zijn Lyones, Alistair en Durdane. Sport. Tennis, Roland Garros, daar wordt weer gespeeld. Vandaag staan er partijen uit de tweede ronde op het programma. Mark Brasser, mooie wedstrijden? Mooie wedstrijd inderdaad. We gaan Novak Djokovic zien tegen Guido Pelja, de Argentijn. Maria Sharapova, ja, toch wel de favoriete samen met Serena Williams bij de vrouwen. En de titelverdedigster gaat in actie komen. Rafael Nadal komt de baan op als het goed is tegen Martin Clizan. Ja, En ik zeg als het goed is, omdat uh, ja, de weersvoorspellingen heel erg slecht zijn uh, voor vandaag. Als ik naar buiten kijk, dan zie ik uh, ja, bijna alleen maar donkere, dikke, grijze wolken boven het uh, park hier. Boven Roland Gros. En laten we alsjeblieft hopen... dat dat het doorgaat. En ja, we zitten natuurlijk ook te wachten op de laatste Nederlander... Robin Hazen. Hij ja. speelt de derde partij op baan zeven... tegen een Pool, tegen Jerzy Janowicz Een hardhitter uit Lots in Polen. Ja, derde partij. Dus dat gaat nog eventjes duren. En misschien wel wat regen erbij. Zou het ook zomaar zo kunnen zijn dat het pas tegen de avond wordt... voordat Robin Haase de baan op kan. Hoe laat die wedstrijd ook gespeeld wordt... even los daarvan, hoe zijn de kansen voor, voor Haase? Ja, kans heeft hij natuurlijk, heb je natuurlijk altijd. Hij treft met die... Jerzy Janovic, net zo'n beetje zo'n speler als Kenny de Schepper... die hij de eerste ronde had. Jongens die heel hard kunnen slaan, heel hard serveren. Een beetje alles of niet spelen. Alleen deze Janovic, ja, die is wel wat niveautjes beter dan Kenny de Schepper. Uh, Robin zal goed moeten serveren. Hij zal ja, goed moeten retourneren... ook op de snoeiharde service van Janovic... die ongetwijfeld gaat komen in zijn eerste wedstrijd. In de eerste ronde sloeg hij de hardste service hier... Uh, van het toernooi 228 kilometer per uur. Zo hard kan die jongen slaan. Nou ja, als Robin zicht krijgt... Op die service, als hij die kan retourneren, dan zal toch ook wel een beetje de onzekerheid in het spel sluipen. Bij Janovic, ja, en dan is die mentaal is die niet helemaal sterk. De jongen doet nog wel eens rare dingen, zitten een ja, steekje los, klein steekje zitten maar hem los. Dus als Robin hem een beetje gek kan maken, als Robin in de wedstrijd kan komen, ja, dan heeft hij zeker een kans. We hopen dat het droog blijft daar in Parijs en hier trouwens ook. Dankjewel, Mike Brosser. We gaan naar de ANWB. Dennis mooi heeft verkeersinformatie. Goedemiddag. Er staan nog twee files in het uiterste zuiden van ons land... op de A2 vanuit Eindhoven. Tussen Meers en het knooppunt Europaplein in Maastricht, twee kilometer. En op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem het is een ongeluk gebeurd. Tussen de grensovergang en Zevenaar staat vijf kilometer, maar de weg is weer vrij. Het is precies 14 over 12. Uh, dit was het uitgebreide NOS-bulletin. De hoofdpunten nog één keer. De burgemeesters vinden gevangenisplannen van Teve Hapsnapwerk... Familiebedrijven krijgen het nu ook moeilijk door de crisis. Ze zijn wat somberder dan hiervoor, blijkt uit een enquête. En president Assad laat weten dat Russische wapens in Syrië zijn gearriveerd. Zoals gezegd, dit was het uitgebreide NOS-journaal van 12 uur. Zometeen lunch met Jurgen van den Berg.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 Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. We willen zo meteen even met cultuurhistoricus Bertus Bakker. die morgen promoveert op een radiocursus over kunst uit 1957. onder de noemer Openbaar Kunstbezit. Toenmalige prinses Beatrix was er warm voorstander van. In het mediaforum Janneke Willemsen van WNL op zondag, maar ook financieel journalist. Mark Viss is er van de NVJ, de Nederlandse Vereniging van Journalisten. Het gaat onder meer over het gedwongen vertrek van politiek verslaggever Ferry Mingelen bij de NOS. Gisteren hier ook uitgebreid besproken natuurlijk, met de hoofdpersoon. Overigens hengelde Ferry gisteren opvallend naar een nieuw baantje. Hij wil zelfs wel bij Frits Wester van RTL aanschuiven. Het lijkt mij leuk om in een net programma de politiek te duiden. En, en of dat nou de NCV is, of, of uh, een commercieel programma... of Frits mij vraagt om de hele tijd naast hem te gaan zitten... kan natuurlijk ook nog. Ja? Ja, ik denk dat hij dat ook wel een beetje met een opgetrokken wenkbrauw zei, dit, toch? Ja. In de Nationale Nieuwsquiz zometeen Abdelia Ouali uit Almere. Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het Ja, De Nationale Ombudsman wil dus de wet openbaarheid van bestuur afschaffen. Journalisten maken veel gebruik van die WOP, zoals het afgekort heet. Met de wet kunnen ze de overheid dwingen om documenten openbaar te maken. Zogenoemde beroepswobbers die zouden zoveel verzoeken indienen... dat de overheid dan te laat reageert en aan deze mensen een boete moet betalen. Om dat misbruik te stoppen wil de ombudsman nu dus een eind aan deze WOP. RTL Nieuws doet veel WOP-verzoeken. Pieter Klein, adjunct hoofdredacteur van RTL Nieuws, is not amused. Ik vind het een heel slecht plan, want je gooit uh, het kind met het badwater weg. Uh, ik snap de intenties van de ombudsman, maar ik denk dat het echt de verkeerde weg is. We hebben een betere wet nodig. Uh, niet geen wet. Want de overheid gaat echt niet uit zichzelf voor alles maar openbaar maken. RTL Nieuws heeft die WOP dus in de praktijk vaak nodig. We merken dat heel vaak. Uh, je kan wel uh, dromen dat de overheid zelf uh, dingen openbaar zou willen maken. Maar als het puntje paaltje komt en als het de overheid niet uitkomt, dan doet men alles om uh, openheid en openbaarheid uh, te traineren. En daar lopen we heel vaak tegenaan. Dus we hebben een goede wet openbaarheid van bestuur nodig. Uh, want ik geloof niet in dat, we, dat de overheid uh, binnenkort of straks zelf van alles openbaar gaat maken. Straks in het mediaforum praten we hierover door. De regionale omroep van Limburg L1 heeft afgelopen jaar een fors verlies geleden van bijna drie ton. Er staat tegenover dat de reclameinkomsten weer een beetje in de lift zitten. Het verlies komt vooral door drie evenementen waar L1 uitgebreid verslag van heeft gedaan. Vertelt algemeen directeur Rob Stevens. Nou, de Floriade is natuurlijk een heel lang, een zes maanden lang uh, mooi evenement geweest in Noord-Limburg. Uh, dan hebben we nog gehad de Olympische Spelen in Londen. En daar hebben wij Limburgse sporters gevolgd. Uh, en, en het jaar is eigenlijk voor ons een beetje geëindigd met de, de WK wielrennen in Valkenburg. Ook tien dagen lang, uh, vanuit allerlei plaatsen, maar steeds met de finish in Valkenburg. En daar hebben wij dagelijks een, een, een wielerjournaal, uh, zeg maar, verzorgd waarin we steeds gesproken hebben, niet alleen met sporters, maar ook met mensen ja. uh, daaromheen. Maar dat WK en die Floriade, dat was al ruim van tevoren bekend dat dat uh, er zou zijn. Dus daar hadden ja, we de begroting rekening mee kunnen houden. Daar heeft u helemaal gelijk in. Uh, we hebben ook de laatste drie jaar steeds een, een bedrag opzij gezet, zeg maar een soort reserve, om toe te werken naar dit programma. Dus wat dat betreft was het gedekt in de begroting. Maar de kosten daarvan, die moet je, en dat is een beetje een fiscaal verhaal, die moet je in één jaar nemen. Dus ten laste van de resultatenrekening kwam dat in 2012. Ja. En uh, Limburgers volgen op de Olympische Spelen, ja dat is leuk, maar uh, ja, dat was een keuze natuurlijk, had hij ook niet hoeven doen. Nee dat klopt, maar dat is eigenlijk toch met al dit soort dingen, dat je je steeds goed afvraagt, uh, is het verantwoord, uh, past het bij onze taak als regionale publieke omroep. En in dit geval, ja, die afweging moeten we mee maken. En dan hebben we ook nog eens een, een, een stichtingsraad... zoals dat bij ons heet, een, publiek, een programma bepalend orgaan. En dan maak je samen die afweging. En dan zeg je, nou, ik vind het wel de moeite waard. Ik vind het maatschappelijk relevant. Ik vind het belangrijk dat wij eh, met dat soort dingen aanwezig zijn. Dus daar kun je ook anders over denken. Maar wij hebben gemeend dat dat zeer verantwoord was. En dan is er nog iets. U probeert steeds meer op de sociale media ook mee te doen met L1. Ja, maar dat is een, een, een, gewoon een, een, een harde noodzaak... Want onze klassieke media zijn, zijn televisie en radio. Nou, Het bereik van regionale televisie, en dat is helaas niet alleen in Limburg... maar dat is een algemene trend, die staat al de laatste paar jaar onder druk. Dus het aantal Limburgers dat wij met televisie bereiken, dat neemt af. Radio ontwikkelt zich goed, dus dat, dat, dat, dat marktaandeel blijft. Maar wil je toch uh, zeg maar, uh, ook met name wat jongeren kijkers en luisteraars aan je binden... dan zul je de nieuwe media, zoals ze zich ontwikkelen... ook echt heel flink moeten gebruiken. Maar levert dat ook, ja, ook... genoeg geld op dan? Want u hebt een, een heel platform nu neergelegd. Er worden apps uh, gemaakt. Ja. Uh, levert, dat, levert dat genoeg op? Ja, nog, het, het, het, het vangt nog niet op. Dat is misschien ook de reden van dat negatieve resultaat. Het vangt nog niet op... De terugloop bijvoorbeeld bij televisie, maar het groeit wel heel snel. De inkomsten die wij via internet uh, zeg maar, uh, binnenhalen, die had afgelopen jaar een groeipercentage van 75%, dus dat is echt heel veel. Uh, maar in totaliteit is het nog niet het bedrag zeg maar, dat, dat we bij televisie aan reclame kunnen maken. Dus het neemt flink toe, maar het aandeel is nog, zeg maar, is nog relatief klein. George Clooney is wel gewend aan valse geruchten... maar nu heeft hij zich duidelijk uitgesproken over de verhalen... dat hij hand in hand met een ex is gesignaleerd. De acteur ontkent en stuurde een verklaring rond. Stop met het verzinnen van schandalen... om alleen maar meer roddelbladen te verkopen, schreef hij. Deze presentatrice van de entertainmentwebsite Hollyscope TV... citeert Clooney. Quote, the story is made up. I wasn't holding anybody's hand. Stop trying to sell magazines by creating scandal that isn't there. So there you go. Nothing more than a false tabloid ploy to catch your eye in a supermarket. That is here the laatste, the hambra. The Beatles blokken. Het mediaarchief. Archief. En daarvan gaan we terug naar 1956. Prinses Beatrix riep in haar allereerste radiotoespraak op... om mee te doen aan een nieuw fenomeen. Een radiocursus over kunst. Luisteraars konden lid worden van een stichting... die dan per post afbeeldingen van kunstwerken opstuurde. En dat werk werd dan via de radio... door een hoogleraar of een museumdirecteur uitgelegd. Prinses Beatrix vond het buitengewoon belangrijk... om met name de oudere jeugd in contact te brengen... met het kunstbezit van de Nederlandse musea. Wellicht zijn er verschillende onder u die reeds eerder voortbrengselen van onze kunst... hebben gezien en leren waarderen. En anderen die zich nog nooit werkelijk gerealiseerd hebben... dat kunst een vreugde kan betekenen. In deze uitzendingen... en aan de hand van de voortreffelijk uitgevoerde reproducties... willen grote kenners trachten... u de schoonheid van onze kunstwerken te doen begrijpen... en te doen aanvoelen... waardoor uw belangstelling gewekt mogen worden... Het volgen van de radio-uitzendingen en het verzamelen de reproducties kunnen ertoe bijdragen de liefde voor de kunst te doen groeien. In 1957 ging openbaar kunstbezit van start. Eerst op de radio en in 1963 ook op tv. En de cursus liep tot 1988. Cultuurhistoricus Bertus Bakker promoveert morgen op deze cursus. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Wat hebt u precies onderzocht eigenlijk voor uw promotieonderzoek? Nou, ik heb de historie van openbaar kunstbezit onderzocht. Inderdaad, de 32 jaar die u noemt. Hè. 1957, gestart 88, is de stichting Bankroet gegaan. Hoewel het kunstschrift, dat is uh, een blad wat uh, uitgegeven werd in de laatste jaren, nog steeds bestaat. Maar ik heb dus die historie onderzocht. En met name de vraag hoe kunst aan het volk kan worden gebracht. Via de ether, ja. via de radio en de televisie. In het begin dus via de radio. Dat, dat is toch niet het eerste medium waar je aan denkt als het over kunst gaat? Ja, het was inderdaad een, een novum, want uh, er was, was nog niet eerder een, een kunstcursus verschenen die begeleid werd met uh, schriftelijk materiaal en hoogwaardige reproducties, zoals uh, prinses Beatrix uh, zei. <lacht> maar wat ook uniek was, dat was dat het een gezamenlijk programma was van uh, alle radioverenigingen, omroepverenigingen. En dat, en dat was nog niet een, een sinecure, want uh, ja... Ik weet er alles is... van. U weet er alles van. Dat is in 2013 nog steeds zo. Oh, dat is nog steeds zo. <laughs> ja, het is in ieder geval een jarenlange strijd geweest met de Nederlandse Radio-Unie... onder leiding van Kors met name, de, de, de voorzitter van de KRO... en Broeks van de VARA... Mm. Mm. Maar uiteindelijk is het toch gelukt. Maar hoe zag die cursus er dan uit? Want ik heb het net al een beetje uh, gezegd. Natuurlijk. Je kreeg dan dingen opgestuurd thuis. En dan zat je aan de radio met die. Ja, kopietjes Noem ik dat dan maar even en nou dan werd dat uitgelegd wat je daar zag. Ja, nou kopietjes is het dat. Het, is te, het was een hele fraaie reproductie. Het was natuurlijk echt een tijd van Zwart-Wit. Eind jaren 50. Dus kleurenreproducties die, die, die had men niet. Kostte maar 5 cent uh, per reproductie. De hele, uh, het hele album kostte maar 8 gulden 75. Maar hoe ging het dan in zijn werk? Nou, je zat om tien voor zeven maandagavond uh, voor de radio. Idealiter met het hele gezin. En dan had je de kleurenplaat op schoot en dan sprak er dus een hooggeleerde tien minuten lang over, uh, over dat kunstwerk. Ja, dat is bijna uniek, hè? want, want uh, als je nu in een museum gemiddeld voor een kunstwerk staat, dan, dan is dat geloof ik iets van negen seconden uitgezocht. Maar, maar dat was de tijd dat we daar ook nog tijd voor hadden natuurlijk. Tegenwoordig moet je daar, moet je daar niet om komen. En, en wat voor mensen waren dat die die toelichting gaven? Ik, ik stelde me dan zo'n zo Pierre Jansen voor, die we later ook op tv zagen. Ja. Nou, nu noemt u nou net de enige V uit die tijd die niets met openbaar kunst in te maken heeft. Ah. Want hij had zijn programma kunstgrepen op de televisie vanaf 1959. was een concurrent dus. Hij was een concurrent, precies. Ja. Maar, ja. Wie, maar deden die mannen die, en vrouwen, ik weet niet, waren er ook vrouwen bij of niet? Ja, er waren ook wel, maar het waren natuurlijk voornamelijk mannen nog hè, in die tijd. En deden die dat een beetje, een beetje vrolijk en een beetje op een, op een uh, ja, enthousiaste manier? Ze deden het in ieder geval op een enthousiaste manier, maar het was ook wel aandoenlijk. Want het waren natuurlijk uh, amateurs hè, op radiogebied. Er is een enorme strijd geweest. Radio wilde natuurlijk toch een, een, een bekende personality als Bert Gart of van, van Weer of Geen Weer. Die, die wilden ze het liefst de teksten laten uitspreken. Maar een Openbaar Kunstbezit was een nogal eigenzinnige stichting. En die wenste dus dat de, de, de, de hoogleraar die zijn tekst had geschreven hem ook zelf uitsprak. Die moest het gevoel er als het ware inleggen zoals men zei. Ja. 120.000 abonnees op het hoogtepunt. Ja. Uh, nou, dat is best veel. Heeft het programma de kunst populairder gemaakt? Ja, zeker. zeker. En met name heeft het de acceptatie van de moderne kunst uh, dichterbij gebracht bij het gewone volk. Want ja, moet u zich voorstellen: kijk, Rembrandt, die hoef je niet te verkopen via de radio. Dat vindt iedereen wel mooi. Maar tussen een plaat van Rembrandt, hè, die de ene week werd besproken... zat er toch de volgende week een Karel Appel. En dat was toch in die tijd een vrij omstreden kunstenaar. Maar goed, je was geabonneerd, dus je luisterde ook uh, die uitzending keurig af. En daarna kreeg je dan weer een Frans Hals bijvoorbeeld. Af en toe iets dus, makkelijks, maar ook af en toe wat moeilijks. Dus de bekende juist, sandwichformule. Precies, de sandwichformule, ja. Kijk aan. Nou, uh, u, u, u bent erop gepromoveerd. Morgen nee, gaat dat... morgen. Ja, morgen. Ja, oké. Okay. Nou, ik wens u veel succes bij die promotie aan de Open Universiteit. Op ja. openbaar kunstbezit. In de Volksmond trouwens ook wel eens openbaar kunstgebied genoemd. Ja, dat, inderdaad. Ja, dat werd een beetje sneerend gezegd. Ja, ja flauw. Uh, ja. Maar een leuk verhaal. Dank voor het gesprek. Ja, dank u wel. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Dat doen we vandaag met uh, Mark Vis, Hij is secretaris van de Nederlandse Vereniging van Journalisten, de NVJ. En Janneke Willemsen, freelance financieel journalist. Freelance moeten we tegenwoordig zeggen. Vroeger was het ja. Belegger.nl, maar daar was je al mee gestopt. En uh, tegenwoordig ook presentatrice bij WNL. Afgelopen uh, zondag de vuurdoop geweest. Um, we hebben jou wel al in allerlei geschreven dingen gezien. Maar je zit hier nu voor het eerst weer. Dus ik moet het toch nog even over vragen. Ja. Ik las dat je het stijfjes vond. Ja, ik vond het wat stijfjes En dat stond inderdaad overal. Het <laughs> is altijd handig als je dat dan ook zegt wat je voelt. Ja, ik vond het wel heel ja. eerlijk, eerlijk gezegd. Want je, ja, hebt, je he? hebt ook wel eens mensen die dan op zo'n moment een beetje daaromheen gaan zitten kletsen. Maar jij zegt gewoon: ja, het was ook te stijfjes misschien. Ja, ik, ja dat vond ik ook. En uh, ja, weet je. Je moet je voorstellen, van tevoren loop je nog heel stoer in de rondte. Althans, ik dan. En uh, toen naderde het uh, uit tijdstip dat we live zouden gaan. En uh, toen begon eens mijn hartslag toch een tikje uh, hoger uh, ja. te zijn. Ondanks de goede ja. de proeven die jullie hadden gedaan. Daar ja. was je tevreden over, heb je verteld ja. hier? Ja, daar was ik heel tevreden over. En, uh, en WNL ook. Uh, iedereen was er eigenlijk heel enthousiast over. Ja. En trouwens, uh, de afleveringen, het was niet slecht ook. Het was gewoon uh, prima... Maar we kunnen beter. Ja. Ik begrijp dat er net een evaluatie is geweest. Daar kom je net vandaan, binnengestormd ja. hier. Hoe weet jij dat? Ja, wij weten, wij <laughs> weten alles. En ja. uh, hoe, wat, wat, wat, hoe, wat is, zijn er nog dingen gezegd? Nou, ik heb samen met de eindredacteur even de aflevering nog uh, teruggekeken. En uh, ja, dan ga je dus uh, inderdaad op bepaalde gespreksmomenten... van nou, hier had je dit kunnen zeggen of hier had je dat kunnen doen... Ja. Of, uh, ja. Ik, weet, ik weet niet of je ons de hele week geluisterd hebt, want het is er een paar keer over gegaan natuurlijk, uh, um, uh, natuurlijk gelijk maandag al, uh, we hadden Bert van de Veren hier van de week, die natuurlijk de oude regisseur was ja. van Eva ja. uh, Jinek, uh, die zei ja, het was voor mij een reden om, om niet aan mee te gaan werken aan het programma, uh, en uh, iemand zei hier, ik weet niet meer wie het was, nou af en toe een kritische vraag door, dat mag ook wel eens. Ja, hebben ze helemaal gelijk in uh, die kritische vraag, ja. Maar dat was gewoon nog de, de te veel bezig met de uitzending op zich of zo. Ja, je, kijk, je moet je voorstellen, je zit daar in die studio. Ik heb wel uh, dingen gedaan, wel dingen gepresenteerd. Maar dat zijn bijvoorbeeld filmpjes op internet, waar het niet uitmaakt hoe lang je bent. Waar ik maar uh, te maken had met één gast. Uh, waar ik uh, zelf de redactie van deed. En dat is sowieso iemand uh, in mijn straatje, hè, financieel, economisch. Dus uh, dan kun je ook als iemand met het laatste onderwerp begint... Uh, schakel je daar makkelijk naartoe. Dan heb je niet te maken met nog een tweede presentator... en nog met twee andere gasten... waarvan je eigenlijk ook wilt dat ze graag uh, hun mening over het onderwerp geven. Dus ja, ik vind eigenlijk... Het was wat stijfjes, maar... Het was prima voor een eerste keer. De kop is eraf. Vanaf nu alleen nog maar beter. Nou ja, dat, dat hebben we hier ook geconstateerd. Het is altijd heel makkelijk om na één zo'n aflevering gelijk de hele boel onderuit te schoffelen. Dat is helemaal niet gebeurd overigens. Dus dat viel best mee in de dingen die ik erover gelezen heb. En dat moet ook even de tijd krijgen natuurlijk. Belangrijk element was nog wel de bank. Hè? Daar gaat het ook ja. voortdurend over. Blijft die wel? Is dat nog in de evaluatie besproken? Ja, de bank wordt uitvoerig geëvalueerd. Maar wat de uitslag daarvan is. Dat zien we zondag. Ja. Uh, Mark, heb jij daar nog iets over? Of? Nee, dan ja In, in de algemene zin, ik, ik snap dat als je zo'n kans krijgt... dat je hem echt moet pakken en, en, en dat je dat moet doen. En, uh, uh, het nadeel daarvan is wel, je loopt een enorm afbreukrisico En dat is, dat is een beetje de kritiek die ik wel heb op, op tv... op dit ogenblik in zijn algemeenheid. Dat, dat mensen hun vlieguren maar gewoon op zender moeten gaan maken... Uh, met alle uh, gevaren uh, van dien, want het is echt wat anders inderdaad... of je inderdaad droog staat te oefenen of uh, uh, live op zender gaat. En het, het blijft wel gewoon een vak. Uh, en dan zeg ik ook niet dat je terug moet naar de jaren zeventig... waar iedereen eerst uh, zes maanden naar Sandbergen werd gestuurd... voordat ze de zender op mochten. Maar een beetje uh, voorbereiding, uh, hè, behalve dan wat pilots maken... Nou, dat zou ik de mensen zelf ook wel gunnen. Uh, ja. Zodat je wat zelfverzekerder daar ook aan kunt beginnen. Ja. Uh, want het is nu nog, geloof vier keer of zo tot de zomerstop. En uh, dan bedoel ik natuurlijk om daarna gewoon keihard terug te komen. Dus het is ja. ook een mooie manier natuurlijk om, om al een beetje nee, dat, te komen. Nee, dat is waar. Maar, en, en, uh, maar goed, uh, Janneke had natuurlijk de pech... Uh, dat, dat er ontzettend veel ophef was over uh, hoe, ja. hoe, hoe ze daar dus terecht is gekomen. Dus je, je start al met met een valse start, nou ja, dat, dat gun je niemand. Dus uh, uh, wat dat betreft... Uh, uh, um. Ja, fantastisch hoe je, hoe je het nu hebt gedaan dan. Maar uh, je hebt er wel enorm risico mee gelopen. Uh, ik vind het mooi dat ze gewoon daar eerlijk over is geweest. En niet ja. gelijk zijn. Nou, het was allemaal fantastisch. En, uh, <laughs> dat, dat hoor je toch altijd al hier in Showbiz City. Dus dat, dat het kennen we wel. En het is wel we lekker wel. dat uh, good old Charles er natuurlijk naast zat. Want, ja, dat was uh, dat heerlijk. Is, ja. dat is natuurlijk ja. een oude rot in het vak ja. uh, waar je op terug kunt vallen. Komende zondag weer. Uh, zondagmorgen vroeg. Zet de wekker daarvoor. Um, Zometeen meer in het mediaforum gaan we onder meer over die WOP-kwestie praten. Maar eerst het laatste nieuws. Dit is Radio 1. In het NOS Journaal, hier is Dorald Megens. Een van de verdachten in de zaak van de mishandelde grensrechter Richard Nieuwenhuizen heeft zijn verklaring ingetrokken. Tegen de politie zei de jongen eerder dat een aantal van zijn teamgenoten de grensrechter in elkaar schopte. Vandaag zei hij bij de rechter dat hij zich niets meer kan herinneren. De Syrische president Assad zegt dat Rusland hem luchtdoelraketten voor de lange afstand heeft geleverd. meldt een Libanees tv-station dat een interview met hem had. Als het bericht klopt, dreigt een verdere escalatie van de Syrische burgeroorlog. Israël zei eerder deze week dat het een eventuele levering van de raketten als een bedreiging zal opvatten. De burgemeesters van heer Hugo Waard, Breda en Berkeland hebben het kabinet en de Tweede Kamer opnieuw opgeroepen... om de bezuinigingen op het gevangeniswezen aan te passen. De burgemeesters noemden de huidige plannen... waarbij tientallen gevangenissen moeten sluiten, hapsnapwerk. En president Hollande heeft scherp uitgehaald naar de Europese Commissie... die gisteren met adviezen kwam over het economisch beleid van de EU-lidstaten. Brussel eh, hoeft ons niet te dicteren wat we moeten doen. Dat is de kern van Hollande's kritiek. De commissie vindt dat Frankrijk zijn beleid op zes terreinen moet hervormen. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB Verkeersinformatie, Dennis mooi. Er staan nog uh, drie files op de A2 vanuit Eindhoven naar Maastricht... voor het knooppunt Europaplein 2. En op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem... tussen de grensovergang en Zevenaar, 3 kilometer. is uh, dus een ongeluk gebeurd, maar de weg is weer vrij. Ook een ongeluk op de A58 vanuit Tilburg naar Breda. Tussen knooppunt De Baars en Goorla staat 2 kilometer. Maar hier is de linkerreis ook nog dicht. Lunch met Jurgen van den Berg. En het mediaforum met Janneke Willems en Mark Vis. Um, ja, we zagen Ferry Mingela overal voorbij komen. We begon gistermiddag hier. Want uh, toen heeft hij ook uitgebreid toegelicht uh, dat hij weg moet bij de NOS. Vanaf uh, 2014 is dat, dan moet hij met pensioen. Hij was er niet echt blij mee. En dat liet hij uh, merken overal. Gisteren ook bijvoorbeeld bij de Wereld Draait door. Uh, Mark, wat, wat vind jij van zijn mediarondje gisteren? Ja, helemaal gelijk. Ja, ik vind het absurd dat iemand op basis van leeftijd. Uh, aan de kant wordt gezet. Uh, en dat is natuurlijk iets wat, wat, wat al heel lang speelt... In de, in de journalistiek. En er zijn ook hoogleraren die er bezwaar tegen maken. Uh, en terecht uh, als je gewoon uh, uh, goed je werk doet. En, en uh, volgens mij is er echt ook geen, geen millimeter kritiek... Uh, wat dat betreft over de, de, de vakkennis en de kunde van... Uh, uh, uh, uh, hoe die het doet. Dat is allemaal, allemaal prima. En... Ja, om dan op basis van leeftijd te zeggen van uh, je moet ermee ophouden. Ik vind het, maar ik vind het absurd. Het, volgens mij is niet zozeer gezegd leeftijd, maar vooral vernieuwing. We willen nee, gewoon eens keer wat anders. Het heeft met leeftijd te maken, want uh, hij zou met uh, 65 zou die met, uh, met pensioen moeten. Want dat staat dan eenmaal in de CO. Ik uh, ja. wil er wel bij zeggen dat ik daar ook al niet mee eens ben. Dus hij ging al een la jaar langer. En niet. hij heeft daar dus nog een jaar uh, langer bij kunnen uh, onderhandelen. Maar het is de werkgever die op dat ogenblik zegt van uh, het is einde oefening. In plaats van dat uh, de werknemer. In dit geval, dat zegt. En ik nogmaals, als, er, als hij het niet goed zou doen, uh, en uh, de leiding van de NOS uh, ernstige kritiek op Verrie zou hebben, dan zou ik het terecht vinden. Maar. Nou, ik, nou ja, ik, ik zie het niet. Hoofdredacteur Marcel Gelaf van NOS Nieuw... die zegt, ja, het is een logisch moment. Uh, vorig jaar is hij 65 geworden. We hebben toen uitgebreid met hem gesproken over het juiste moment. Samen hebben we vorig jaar al afgesproken... dat hij nog één jaar bij ons zou blijven. En dat we nu de tijd gaan nemen om een waardig opvolger voor hem te vinden. Ja, maar het is als dat heel... de afspraak is, dan is het wel nee, een beetje flauw... dat Ferrie nee, daar nu uh, maar, naar buiten toe doet. Van, het is eenzijdig allemaal bepaald. Nou ja, het is wel eenzijdig, want wat is de afspraak? Wat was de keuze? Ik bedoel, het is hem uh, als een soort gunst dus blijkbaar gegeven... dat hij nog een jaar langer uh, door... Mocht. Maar uh, als hij heeft zelf aangegeven, dus uh, uh, tenminste dat, dat maak ik op uit alle interviews die hij gisteren heeft gegeven, dat hij echt veel langer door wilde. En ja, dan kan in dit geval kan, uh, de NOS zeggen van nou, en toch doen we dat dan niet. En dan staan ze volledig in hun recht. Maar ik vind het ook heel Nederlands hoor. Want volgens mij hebben we het hier ook al vaker over gehad. In Amerika is het heel normaal dat mensen gewoon ja. uh, doorgaan en juist aan autoriteit ja. winnen. Dan begin je pas als je 65 ja. bent, ongeveer. Ja. Dus, dus ik, ik vind het ook een ontzettend Nederlandse ja. uh, discussie wat dat betreft. Maar ja, wat vonden we van het Media-rondje? Dat vraag ik me dan wel af. wat ik eigenlijk bedoel te zeggen is: van uh, kijk, wat mij had hij nog tien jaar doorgemogen, wat mij hebben we het honderd, honderd jaar. Maar als, als vorig jaar inderdaad die afspraak is gemaakt, wat Marcel Geloof nu zegt, die, die zet daar dan tegenover. Dan is het misschien wel een beetje flauw dat hij in allerlei programma's nu gaat doen alsof het allemaal. Heel ja, weet je, wat hij, wat hij gisteren bij de Wereld Draait Door... wat ik dan wel heb gezien uh, zei, was natuurlijk van... ja, we, het is iets tussen mij en mijn werkgever. Uh, maar ja, ik ben er niet helemaal over uit... of je dan ook bij de Wereld Draait Door... en nog een aantal andere programma's moet gaan zitten. Van de andere kant, want, he, want ik twijfel daar een beetje tussen. Want van de ene kant denk ik, ja, als je dan gevraagd wordt... Uh, dan snap ik het ook wel dat je het even pakt. En als je door wilt, dan wil je ook zoveel mogelijk mensen in één klap bereiken. Want iedereen die zat te kijken, die denkt natuurlijk... jeetje, Ferry Mingelen. Nou, uh, misschien hebben wij nog wel een politiek commentator nou, nodig. Nou ja, dat, dat kwam er ook nog bij. Want hij, hij liet daar duidelijk blijken dat hij zeker door wil. Uh, dan maar op een andere plek en niet bij de NOS natuurlijk. Ja. ja. Denk je dat er al flink gebeld is of niet? Want... Uh, ik, ik weet niet of er al daadwerkelijk gebeld zal zijn... maar uh, dus er zullen zeker wat mensen hier uh, over aan het nadenken zijn, denk ik zomaar. Ja. Ja, ik, ik, ja, nogmaals, ik zou het ook jammer gewoon vinden... als dat gewoon verloren gaat uh, uh, uh, uh, qua kennis, ja. qua kunde... Ja. Um, Nee, ik nee, ben fan, in, het, in het algemeen. Maar ja. nee, maar ik bedoel, kijk, want dat, dat hebben we gisteren natuurlijk ook, ook besproken, dat, ook in ons forum gisteren, van als er, uh, uh, als er geen goede opvolger zou zijn, ja, dan zou het raar zijn om deze man weg te sturen. Nee, natuurlijk. maar natuurlijk, er is altijd wel een goede opvolger. Ik bedoel, laten we wel wezen, uh, zo klein is ons landje nou toch ook weer niet. Nee. Uh, en, maar het is volledig arbitrair om dat op 65 neer te leggen. Zeker in een tijd waarin een kabinet zegt we moeten met z'n allen lange doorwerken, mensen. Uh, uh, als iemand uh, uh, 45 is, dan is er ook vast en zeker een goede opvolger. Op het moment dat jij uh, morgen onder de tram komt, dan zal er ook vast en zeker een goede opvolger zijn. Nou, dat is heel moeilijk hoor, ja, ja, Dat is, woord, in mijn dat is een slecht voorbeeld, inderdaad. Ja. Maar in <laughs> nou, zijn algemeenheid... Uh, <laughs> uh, uh, er is altijd een goede opvolger. En laten we wel wezen, de, de, natuurlijk, dat, maar dat is ook van alle tijden, er staan ook altijd jongeren te trappelen om uh, uh, die plekken in te nemen. En terecht, maar dat neemt niet weg dat uh, uh, het een hele arbitraire grens is om ja, dat op 65 geval van nou, 66. Weer... je zou kunnen zeggen de NOS zou daar ook het, ook het goede voorbeeld in moeten kunnen uh, geven, Dat had hadden dat echt misschien moeten doen, uh, nu die discussie er ook is over langer doorgaan en zo. Zie jij al een goede opvolger? Wie zou dat moeten zijn? Uh, nee, ik, ik zou het zo niet weten, eerlijk gezegd. Um, nou, er zijn natuurlijk ik... veel meer politieke duiders bij de NOS. Ja. Heb jij een idee, Mark? Wie zou nou dat ja, Dominique doen? doet het Dominique natuurlijk, ook natuurlijk ook al. Ja. al, al, al, maar al doet het voor niet journaal vooral? Ja, nee, maar goed. Maar dat, dat er geschoven gaat worden. Uh, met plekken, dat lijkt me duidelijk. Maar uh, volgens mij is de Haagse redactie van de NOS uh, heel goed geëquipeerd. Oh. En er zitten hele capabele mensen in. Nee, ja, Die om mensen dat, zijn uh, misschien nog niet allemaal in beeld. Uh, ik tip even op Bos van Rozentaal. Nou, die zou ook nog inderdaad uh, kunnen. We, die die is, zit natuurlijk die ook ja, ja, al vaak te duiden. Een tijdje naar Nieuwsuur nu gestuurd, eigenlijk. ik denk dat die het wel zou gaan doen. Ja. Dat dacht ik in het niet. Hmm. Ja, het, is, het is altijd spannend bij de NOS, maar we lezen het uh, over het algemeen ook weer op 101 ja. uh, als er een <laughs> nieuwe presentator is gevonden. Hè. Zeker. Um, dan uh, de WOP. Uh, de Nationale Ombudsman die wil van die wet Openbaarheid Bestuur af. Uh, ook wel uh, WOP genoemd, hè, kortweg. Uh, met die wet kunnen burgers en journalisten ook de overheid dwingen om informatie openbaar te maken, dus documenten. Uh, maar dat gaat nog te vaak uh, mis, zegt uh, de Ombudsman. Um, Janneke, uh, Pieter Klein van RTL horen we net, die is boos, die maakt heel veel gebruik van die WOP-verzoeken. Uh, ja, want WOP-verzoeken uh, nou, staan over het algemeen wel uh, garant voor uh, een scoop. Dus uh, ik uh, kan me helemaal voorstellen... dat nieuwsorganisaties daar uh, gebruik van maken. Ja. Maar hij zegt ja. ook van... Uh, ik, ik snap de intentie van de, van de ombudsman wel. Alleen, uh, dan gaat de overheid... gewoon helemaal niks meer vrijgeven. Die zegt, alles, alles is dan geheim. Ja, terwijl die ombudsman die zegt van... Uh, de overheid moet alles maar op straat gooien. Ja. Uh, Tenzij het ja. heel erg uh, geclassificeerd is. Ja, maar, maar ja, dan dat is natuurlijk wel gek. Dan kun je er overal, ja. overal het stempel op zetten. En nu heb je nog uh, een, een rechter... die daar een oordeel over kan vellen. En dan, als je die wet niet meer zou hebben... Uh, dan moet de overheid... Dus eigenlijk eigen rechters spelen. Uh, en die wet is natuurlijk niet voor niets in het leven geroepen. Ja, feit is, Mark, dat die uh, wet nu wel ook wordt misbruikt. Dus niet door RTL en niet door Breno de Winter... die ook nee. zelf in die wolverzoek maar onderzoek... Door de overheid, maar ook door mensen die, die ja, dus nee, tot in lengte vandaag nee, maar, verzoeken in blijven nee, maar, dienen. Hij, de, de ombudsman stelt iets voor om hetzelfde weer in stand uh, uh, te brengen. Dus de WOP is namelijk niet, uh, moet je niet focussen op de procedure, maar de wet Openbaarheid Bestuur regelt dat de overheid dus alles openbaar moet maken, tenzij, he, en dan volgt er een rijtje. De procedures komen vaak voort uit, uh, het, en dat noem ik dan echt het misbruik van de overheid... die bepaalde documenten dus uh, klassificeert als zijnde geheim en dus niet openbaar. En daar is altijd de touwtrekkerij over. Dus de ombudsman zegt van nou, we hebben een wet openbaarheid bestuur. Overheid uh, is daar veel te uh, stringent mee bezig. Dus heel veel mensen die willen toch uh, verzoeken doen om dingen openbaar te krijgen. Nou, daar wordt wat misbruik van gemaakt... Dus schaffen we de wet af en gaan we in de wet regelen dat alles openbaar moet worden. Ja, ik zie het verschil dan niet, nee. hoor. Je moet dus eigenlijk aan de andere kant beginnen door gewoon een goede wet te maken... dat die overheid gedwongen Precies. wordt om dingen naar buiten te de brengen. De overheid moet gewoon open en transparant zijn. En er wordt te veel nog met de WOP uh, uh, in de hand... Uh, wordt gewoon politiek bedreven. Ja. En daar is de overheid dus niet voor. Uh, de, de overheid en politiek, dat moet echt twee gescheiden uh, systemen zijn. En, en er lag een initiatief. Ik dacht, Mariko Peters heeft zich er echt druk mee gemaakt. Ja. Uh, Oud-Kamerlid van GroenLinks. Uh, gesteund ook door uh, Roger Vleugels. Die ook, ook veel van dit soort werk uh, doet, onderzoekswerk. Uh, jullie zijn erbij betrokken, NVJ. Ja. En waarom komt het er dan maar steeds? Ja, nou van? ja, goed. Het, het, het, het moet toch... Uh, het, het blijkt heel complex te zijn om het inderdaad weer opnieuw... dan echt heel goed te formuleren. Dat er toch niet weer allerlei ontwijkmogelijkheden... Zijn. Uh, want dat is, in de kern was de WOP natuurlijk ook uh, vrij uh, makkelijk... en had het ook met één of twee uh, verzoeken per jaar uh, kunnen blijven. Uh, dus om het echt goed omschreven te krijgen... en daar dus ook een meerderheid voor te vinden in een, uh, in een Tweede Kamer... dat is toch lastig altijd. Nou, Dan nog even L1. We hoorden de algemeen directeur uh, net uh, spreken over de drie ton verlies... die ze hebben geleden in 2012. Dat was deels een, een, ja, een beetje een belastingmaatregel. Ja, een boekhoudkundig probleem. Waar, ja, waardoor hij ja. het allemaal op 2012 moest zetten. Uh, toch, Janneke, als je dat hoort... Uh, dat is niet de eerste regionale omroep die uh, ja, toch ja, wat problemen toch. krijgt. Ik moet zeggen, ik vond het niet zo heel erg schokkend. hoor. Je hebt hem net inderdaad horen zeggen... Uh, ik heb toevallig zelf gisteren een workshop op jaarrekening lezen gekregen. Oké, we krijgen het college nu. Ja, nou ja. Uh, ik zal het vast toch weer verkeerd zeggen. Maar uh, <laughs> hij zei ook, van uh, ze moeten nu, hè, nu de diensten zeg maar, zijn geleverd... moeten ze uh, die kosten ook nemen. En, en dus daar wordt een heel groot gedeelte van het verlies uh, veroorza door veroorzaakt. Ja. Um, maar, maar tegelijkertijd, als je het vergelijkt met vorig jaar... en daar zat ik ook even naar te kijken. Vorig jaar stonden ze als een winstje van 4.000 ja. euro... En uh, nu hadden ze een verlies van drie ton. Kun je zeggen, dat is verschrikkelijk veel. Van de andere kant, als er naar van die grote evenementen zijn geweest dan vind ik het niet echt iets om uh, van wakker te liggen. Ja. Is het ja. ook makkelijk gezegd, Mark, om, om te zeggen dan... Van de, kijk die Floriade, wisten ze dat hij op een gegeven moment bij hun zou komen... En die, die, die WK uh, wilde... Dan ja, daar de... hebben ze dus ook rekening mee gehouden. Want uh, hij, hij vertelde dat ze er van tevoren ja. al reservering voor hadden getroffen. Maar het algemeen, kijk, je, je ziet wel... het is inderdaad ontzettend puzzelen voor uh, regionale omroepen. Dat ze daar dus inderdaad jaren van tevoren eigenlijk voor moeten gaan sparen. En dan, dan hoop je maar dat er niet echt iets heel groots incidenteels gebeurt. Want ja dan vliegen ze dus meteen uit de bocht met, uh, met hun ja. financiën. En... De reclameinkomsten inkomsten waren het overigens wel uh, ja, wat, gestegen. wat gestegen. Maar ja, ja. dus kennelijk niet Kijk, genoeg. Ik, ik weet bijvoorbeeld, uh, bij, bij Omroep Friesland maken ze zich uh, ernstig zorgen dat er een toch wordt uitgeschreven. Want dat, dat, dan, dan vliegen ze meteen uh, dik ja. in de min. Ja. En dat is natuurlijk absurd. Uh, als er een, een, een vliegtuig neerkomt in Limburg... dan heeft uh, L1 gewoon echt een probleem. Want daar kun je namelijk niet van tevoren voor gaan reserveren. Ja. En ja. Dat, dat zie je wel, dat die regionale Omroep... moet Echt op het scherpste van de snede moeten ze met die begroting ja. omgaan. En dat maakt ze heel erg kwetsbaar. En vertel ook: ze hebben geld gestoken in een nieuw platform. Hè, waarbij ze toch meer op sociale media ook actief zullen zijn. Uh, nou, dat levert ook wel nieuwe, nieuwe hits op en zo. Ik geloof, 5 miljoen hadden. hadden ja, ze mee. zijn geen unieke bezoekers, want dat leek me een beetje veel voor Limburg. Maar... Nee, ik moet zeggen, ik vind het eigenlijk juist alleen maar positief wat ik hier hoor. Want uh, L1, uh, uh, ik, ik woon natuurlijk niet in Limburg. Maar alles wat ik er uh, iedere keer van opvang, is dat L1 echt wel midden in de regio zit. En uh, dus het regio. ...regionale Nieuws ook heel goed uh, verslaat. Ja. En vernieuwend is door middel van nu weer dit soort uh, innovatieve platformen. In de vegen. Ja. Ja. Ja. En ze gaan er echt voor. Want dat is met andere regionale omroepen wel eens uh, ja. sappelen. En zij durven dat te doen. Oké, okay, uh, dank voor jullie bijdrage aan dit mediaforum. Janneke Willemsen en Mark Vis waren dat. Kent u nog Simon en Marijke van vroeger? Ken je dat nog? Ben jij zo oud, Mark? Of niet? Ja, ik ben waarschijnlijk. Jij bent wel heel zo heel oud, maar uh, Simon, nee. en Simon en Marijke, was een heel bekend duo in Nederland. Vanuitgaan. En uh, die Simon die heeft op een gegeven moment een kind gekregen. En uh, dat is dus Douwe Bob. En Douwe Bob is uh, de winnaar van die singer songwiterwedstrijd van, uh, van Giel Beelen vorig jaar. En hij heeft nu zijn eerste album uit, dat heet Born in a Storm. Deze week radio 1cD. En daarvan draaien we nu Life Ways Heavy. Dat weten we allemaal. I know this life heavy on your show. Bob uh, van zijn uh, nieuwe album, dus echt zijn debuutalbum Born in the Storm, deze week Radio 1 CD. We gaan de Nationaal Nieuwsquiz spelen en we komen een oude bekende tegen vandaag. Abdelila Ouali, hij is 29 jaar en komt uit Almere. En uh, in 2010 was jij zelfs de uh, jaarwinnaar, hè? Ja, dat klopt. Toen deed je mee in de finale uiteindelijk. Ja. En die won jij. dus die uh, trofee staat neem ik aan nog uh, op de schoorsteenmand. Dat zal wel ergens staan. <laughs> ja, onder het stof. Uh, dus je gaat een nieuwe poging wagen, want dat, dat, die regel hebben. Je mag altijd nog één keer terugkomen, en ja. dan moet je minimaal een jaar tussen zitten. Nou, je hebt een iets ruimere uh, tijd genomen. Maar er ligt wel gelijk een druk op, je, op jou natuurlijk, want jij bent gewoon een kenner. Nou, een kenner. <laughs> Laten we die druk meteen weghalen. <laughs> okay. En uh, bovendien heb je goede uh, competitie, want 96 punten is de hoogste score ja. tot nu toe. Dus daar moet je in ieder geval overheen. Gaan we gaan kijken wat dat oplevert. Eerst de nieuwsfactor. De Nationale Nieuwsquiz. Verschillende landen zuchten onder het juk van de 3%. Waarom zou Nederland nou eigenlijk uh, moeten gaan luisteren naar Brussel? We hebben alle tijd geen probleem. Ik hoorde minister Dijsselbloem zelfs vandaag zeggen. We gaan de cijfers eens rustig bekijken. En er is geen eerder moment nodig. Kijk, in augustus maak je de begroting. Uh, ja, weet Rutte dan eigenlijk ook al hoe hij het op gaat lossen? Nee, dat is uh, nog uh, volstrekt al duidelijk. Alles wordt doorgeschoven. final Ja. Hoewel het gevoel van urgentie niet heel erg aanwezig uh, lijkt trouwens. Uh, vraag 1, hoe heet de eurocommissaris die gisteren zei... dat Nederland het begrotingstekort in 2014 zelfs op 2,8% moet hebben... in plaats van 3, zoals we die steeds nu aanhouden? Dat is olie reen. En dat is goed. Dijsselbloem, de minister, die hoorde die 2,8% voor het eerst, zei hij. Vraag 2. We doen het dan wel weer beter dan veel andere landen. Reen zei gisteren dat welk land nipt is ontsnapt aan een grote boete... omdat het te weinig heeft gedaan om structurele tekorten aan te pakken. Welk land was dat? Dat was België. En dat is goed. Het land mist in 2011 al de deadlines. En in 2012 lukt het dan uiteindelijk wel. België ging in blessuretijd, maar het gebruikte die effectief en scoorde. Al dus olie Reen. Vraag 3 is de kop uit de krant. Die lees ik voor. En je krijgt ook drie mogelijke antwoorden te horen waar die kop bij hoort. Smakeloze stunt is de kop. Gaat dit over één woedende en teleurgestelde reacties... onder de ruim 16.000 VWO-scholieren... die vandaag in plaats van gisteren het eindexamen Frans moeten maken... Twee, de Engelse media walgen van Paul de Leeuw... vanwege de parodie in Langs de Leeuw over de terroristische slagpartij in Woolwich. Of drie, de PVV heeft Kamervraag ingediend over de schandalige vertrekbonus... van ruim vier ton voor de opgestapte bestuursvoorzitter van het VUMC. Smakeloze stunt. Even nadenken hoor. Um, die ben ik niet tegenkomen, dus ik gok. Um, ik gok al één. Hij gokt één. Die van, van het bepaalde leeuw voor je iets te veel voor de hand ligt misschien. Ja. Ja, goed gegokt inderdaad. Uit de Telegraaf, veel leerlingen hadden hun vakantie zo gepland... dat ze na het laatste examen zouden kunnen vertrekken. Vraag 4. Welke luchtvaartmaatschappij kondigde via de Facebookpagina aan... Um, om de tickets van gedupeerde VWO-scholieren gratis om te boeken? KLM. Dat is goed. We gaan naar vraag 5. Dat is een geluidsfragment. Wie is hier aan het woord? Je ziet dat het aantal kleine scholen toeneemt. En als je je realiseert dat kleine scholen relatief kwetsbaar zijn... en het moeilijk hebben om de kwaliteit op pijl te houden... dan moeten wij voor de toekomst van het onderwijs van onze kinderen nu echt wat doen. Dat is staatssecretaris Dekkers. Ja, Dekker heet hij. Ja, maar daar reken ik goed. Ja, uh, staatssecretaris van Onderwijs, inderdaad Sander Dekker. De staatssecretaris vindt uh, dat kleine scholen meer moeten samenwerken. Vraag 6. Ondertussen overweegt de baas van Sander Dekker, minister Bussemaker... is dat, om wat toch te behouden voor studenten... om daarmee de bezuinigingen rond het sociaal leenstelsel iets te verzachten? Uh, de OV, uh, ja, hoe noem je het, Jaarkaart, chipkaart... OV-studentenkaart. Ja, OV-kaart. Ja, OV-kaart ja, OV is gewoon goed. Uh, laatste vraag dan. Nog vier punten te verdienen. Je krijgt aanwijzing over een persoon uit het nieuws. Dus we zoeken een persoon. Wie is het? Dat is de vraag. Als je het weet, onmiddellijk stoproepen. Vier. Ik kom bijna altijd via een lijntje. Stop. Dat, Dat is heel snel. Ik gok Ferry Mingelen. Hij gokt Ferry Mingelen. Kijk, dit is de ervaren quizmaster die... Uh, die denkt, van nou, ik gok het gewoon en je weet het nooit. Uh, voor drie punten, ik had graag het goede voorbeeld gegeven. Voor twee, onder andere mijn zoektocht achter de pilaren van het Binnenhof... heeft veel indruk gemaakt. Voor één punt, na bijna dertig jaar bij de NOS... ga ik eind dit jaar met pensioen. Inderdaad, zeg. Het is hem, Ferry uh, Ja, dan kom je dus ineens op tien. Dus dat is echt een 100% score in deel één van de quiz. Zeer knap. En dat betekent dus dat er maar tien vragen goed hoeven zijn... om uh, over die 96 heen te komen in deel twee.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 Vandaag luidt de stelling: Het is goed om mensen met een slecht geïsoleerd huis meer te laten betalen voor hun energie. Uit een uitgelekt concept van het energieakkoord staan plannen om consumenten mee te laten betalen aan de verduurzaming van Nederland. Ze moet iedereen straks meer gaan betalen voor gas, maar als je een energiezuinig huis hebt, dan krijg je die prijsverhoging weer terug van de belasting. En daarom dus deze stelling. Het is goed om mensen met een slecht geïsoleerd huis... meer te laten betalen voor hun energie. Met het daarmee eens of oneens sms dat naar 7070. /70, dat kost 50 cent. U mag gratis bellen. 0800-1101. www.standpunt.nl is de website. En u kunt ook twitteren eens of oneens. Doe het met Hekje Standpunt. Hey. Abdelila Ouali is uh, afkomstig uit Almere... is 29 jaar net 10 gescoord. Dat hebben we een tijd niet gehad. Um, dat betekent dat je het nu kan afmaken. Uh, want uh, je hoeft maar tien goed te hebben om over de 96 heen te komen. Dat is de hoogste score tot nu toe. Nou, je kent in dit, uh, het uh, procedé. Ik moet de vraag helemaal stellen. Dan het antwoord of het woord pas. Oké, okay. daar komen ze. De Nationale Nieuwslist. In welk land zijn gisteren voor het eerst twee mannen met elkaar getrouwd? Frankrijk. Dat is goed. In Utrecht en welke andere provincie is het koninklijk paar vandaag op bezoek? Gelderland. Goed, hoe heet de staatssecretaris die ontkent dat hij in 2005 een ontmoeting heeft gehad met Willem Holleder? Teven. Goed, veiling van het eerste vaatje van wat wordt, wordt met twee weken uitgesteld? Hollandse nieuwe, Haring. Goed, voor welk type trein wil de Tweede Kamer een blijvend alternatief? Uh, goed, welke voetballer meldde zich gisteren af... voor de oefeninterlands van Nederland tegen Indonesië en China? Van der Vaart. Hoe, he hoe heet de vakbond die zich wil aansluiten bij vakcentrale CMV? De Unie. Goed, wat hebben artsen na 15 jaar uit het hoofd van een Afghaanse man gehaald? Potlood. Goed, welke film is de grote winnaar van de Rembrandt Awards 2013? Alles is familie. Ook goed, van schilderijen die uit welk museum zijn gestolen... zijn mogelijk as asresten gevonden? Uit welk museum? Pas... De kunsthal was dat. Het vangen en doden van wat voor dieren rond Schiphol is tijdelijk stilgelegd? Pas. Gansen. Wie wordt de nieuwe premier van Curaçao? Asjes. Dat is goed. Welke voetbalploeg ziet af van de omstreden ombouw van het Fanny Blankens Koenstadion? FC Twente. Goed. Hoe heet de oud-commandant die zich uh, toch niet als getuige uh, hoeft te melden bij het Joegoslavië tribunaal? Karremans. Goed. Welk olieconcern moet in de VS boetes betalen ter waarde van ruim 300 miljoen euro in een omkopingszaak? BP. Het was totaal. Welk heropend museum scoort een magere 5,5 in een museumtest van het Historisch Nieuwsblad? Rijksmuseum. Goed. Welke oud wielrenner pleit opnieuw voor de oprichting van een waarheidscommissie die de dopingcultuur in het wielrennen moet onderzoeken. Pas. Lens Armstrong, hoe heet de burgemeester? Die zegt dat hij geen drugsgerelateerde misdaadcijfers heeft achtergehouden. Hoes. En dat is inderdaad om een hoes van Maastricht. Uh, er moesten er 10 goed zijn. Dat had ik volgens mij wel binnen. Maar... Ik denk het maar... ook wel, ja. <laughs> Hoeveel had je vorige keer nou? Uh, Rond de 140. zijn er nu ook weer 140. Precies. 14 goed uh, in deel 2, maal die 10 is dus 140. Je gaat weer vier aan de leiding. Leuk, nou, morgen afwachten. <laughs> Want je zei vorige keer had je je beter uh, voorbereid. Hè? Ja, vorige keer was ik een dag ervoor vrij en nu niet. <laughs> Kijk aan, nou het was niet te merken. Uh, goed gespeeld, uh, morgen nog één kandidaat en ja. dan kunnen we opnieuw uh, 300 euro aan je overmaken. In ieder geval krijg je het normale prijspakket ook mee, dus de kaarten voor uit. beeld en geluid. De lunchradio, de mok en de lunchbox. Dank Dank Even wel. spannend afwachten en uh, intussen een goede reis terug naar Almere. Dank u wel. Hoi. Hoi. Uh, wij melden ons zometeen weer met een werklunch en uh, dan gaan we praten met een raketgeleerde. Ik geloof. Ik geloof. ik geloof. ik geloof. Ik geloof in de mensen. NCRV. Ja, ik doe het normaal, man. Ja, doe het normaal, man. De... Wat is tegenwoordig eigenlijk nog normaal? En willen de normalen eigenlijk nog wel normaal zijn? Lekker zelf normaal! Dat heeft hij niet. Ja, Psychiater Dr. Sigmund heeft daar een uitgesproken mening over. Morgen in Brands met Boeken. Geestelijk vader en tekenaar Peter de Wit over de sigmund methode